De sloddervos. Nou, buurpoes staat voor het hok. Waar blijven jullie nou? Jullie zouden toch komen logeren? We moeten nog een tent bouwen. Oh ja, leuk. Pip was het alweer bijna vergeten door het cadeau voor de wijze varen. Kom, Woezel, snel wat spulletjes pakken, zegt ze. We komen eraan, buurpoes. De hondjes beginnen vlug met spullen verzamelen. Zal ik mijn dekentje ook meenemen, zegt Pip twijfelend. Voor in de tent. Goed idee, zegt Woezel. Dat doe ik ook. En ik neem mijn rode bal mee. Woezel en Pip duiken in de berg speelgoed en rommelen tussen de spullen. Voor de grap zet Woezel zijn piratenhoed uit de verkleedkist op zijn hoofd. Ik kan mijn bal dus echt niet vinden, Pip, zegt hij na een tijdje. Jij hebt hem toch niet kwijtgemaakt, hè? Hè? Pip's hoofd komt uit de speelgoedberg tevoorschijn... Nee, ik heb je bal niet. En trouwens, anders had ik heus wel eerst gevraagd of ik ermee mocht spelen. Ze steekt haar tong naar hem uit en gaat dan verder met spullen verzamelen. Ik ben mijn borstel kwijt, zegt Pip even later. Heb jij die soms? Voezel begint te lachen. <laughs> Jouw borstel, wat moet ik daar nou mee? Hij rommelt verder en pakt uiteindelijk zijn speelgoedpot. Nou, dan neem ik deze mee. Kom je, Pip? Pip komt tevoorschijn met een rode sjaal. Ja, ja, ik kom. Ze kijkt pijnzend om zich heen. Ik snap er niks van. Woezel kijkt naar Pip. Ik vind het toch gek, hoor, van mijn baal. Lag hij echt niet in jouw hoek? Nee, zegt Pip. Mijn boekjes zag ik wel. Ze denkt diep na. Wanneer hebben we alles voor het laatst gezien? De wijze vader zit bij de biblioboom te lezen en kijkt op. Woezel haalt zijn schouders op. Pff, nou, dat weet ik niet, hoor. We doen zoveel dingen. De wijze vader schudt zijn hoofd en zucht. Hoor ik dat goed, jongens? Zijn jullie weer eens iets kwijt? Nou, kwijt, zegt Pip betrapt. Misschien een beetje kwijt, wijze vader. Woezel knikt. We kunnen gewoon een paar dingetjes even niet zo goed vinden. Ja, ja, zegt de wijze vader. En die dingetjes. Hadden jullie die wel goed opgeruimd? Hij trekt een wenkbrauw op. Pip knikt ook. Eh, uh, ja, volgens mij wel. En weet u wat? Als we alles zo terugvinden... dan ruimen we het meteen nog een keer op. Ja, precies. Als we terug zijn van logeren, zegt Woezelflug. De wijze varen richt zijn aandacht weer op zijn boek. Logeren? Mm. Hij haalt zijn schouders op. Jullie moeten echt beter opruimen hoor, jongens. Hij kijkt over de rand van zijn boek naar de hondjes. Want de sloddervost pakt alles wat jullie niet opruimen. Pip kijkt met grote ogen naar de wijze varen. Wie? Wat zegt u? Zegt Woesel verbaasd. De wijze varen kijkt tevreden op uit zijn boek. De sloddervost, herhaalt hij. Jongens, toch. Kennen jullie die niet? Hij kijkt Woezel en Pip één voor één aan. Door de sloddervos zien jullie alle rondslingerende spullen niet meer terug. Woezel en Pip kijken elkaar met grote ogen aan. Een sloddervos, zeggen ze tegelijk. Dan begint Pip te lachen. Oh, wijze vaar, u maakt een grapje. Ik heb nog nooit gehoord van een sloddervos. Woezel knikt. En, en ook niet dat die spullen pikt, dus... De wijze vader slaat zijn boek dicht. Dus jullie denken dat ik een grapje maak? De hondjes kijken elkaar twijfelend aan. Mm, dat is uh, dat is interessant. Gaat de wijze vader verder. Pas maar op dat jullie niet nog meer kwijtraken bij het logeren, jongens. Die slotte is maar eentje. Nou, veel plezier dan maar. Hij wuift met zijn bladeren. Up up. Uhm, ook. Oh. Stamelt Woezel. Wat een raar verhaal. Misschien was het toch geen grapje, fluistert Pip. Stilletjes lopen de hondjes verder. Woezel schudt zijn hoofd. Zouden wij ze varen gelijk hebben? Dus een slottenfos steelt onze spullen, vraagt hij. En daarom zijn we ze kwijt. Pip weet het ook niet. Hoe zou die slottenfos eruit zien, Woesel? vraagt ze zacht. Woezel denkt na. Nou, hij is in ieder geval gemeen, want hij pakt al onze spullen. En hij heeft vast een lange bek met, met lange tanden om alles te pikken. Pip wordt nu toch wel een beetje bang. Denk je dat hij gevaarlijk is? Met, met, met vuur en zo, als een draak. schudt zijn hoofd. Nee, dat denk ik niet hoor. Dan hadden we vast rook gezien. Hij denkt na. Maar hij heeft wel grote oren, want dan hoort hij ons aankomen als hij aan het stelen is. Pip knikt. Dat denkt zij ook. En hij heeft lange poten om snel weg te kunnen rennen. En scrubben als een slang, vult Woezel aan. Ja, dat ook, roept Pip. En ze hield bij de gedachte. En een lange staart met stippen en strepen. Ja, ja, en hij heeft een, een rugzak om alles in te stoppen, bedenkt Woezel. Pip schudt haar hoofd. Nee, een steelzak. Daar zit natuurlijk mijn borstel in. En hij heeft mijn prinsessenkeep en jouw pal. Ze wordt er boos van. Een poosje lopen ze naast elkaar zonder iets te zeggen. Denk je dat we onze spullen nog terugvinden, Pip? Zegt Woezel als ze bijna bij buurpoes zijn. Ik weet het niet, zucht Pip. Maar we moeten goed opletten, Woezel. Voor je het weet is alles weg.